Met het NOS-journaal. PvV-leider Wilders heeft zijn verkiezingscampagne weer opgepakt. In het tv-programma Vandaag in zei Wilders dat de toekomstige premier aan tafel zit. Het is het eerste openbare optreden van Wilders nadat hij vorige week zijn campagne opschortte. na het bericht dat opgepakte Belgische terroristen mogelijk een aanslag op hem wilden plegen. Wilders herhaalde bij VI dat andere partijen hem niet kunnen negeren als hij maar groot genoeg wordt. De PVV wordt door de meeste partijen uitgesloten, maar Wilders denkt dat ze dat niet zullen kunnen volhouden. De Britse prins Andrew heeft zijn koninklijke titels opgegeven, waaronder zijn titel Hertog van York. Dat heeft hij besloten na overleg met koning Charles. Andrew ligt al jarenlang onder vuur vanwege zijn banden met zedendelinquents Jeffrey Epstein, die in 2019 in zijn cel overleed. Andrew is beschuldigd van seksueel misbruik van een jonge vrouw in het huis van Epstein. Ook zou hij ontmoetingen hebben gehad met een hooggeplaatste Chinese functionaris... die centraal staat in een spionageschandaal. Andrew blijft wel prins omdat hij die titel bij zijn geboorte kreeg. Hamas zegt opnieuw een lichaam van een Israëlische gijzelaar te hebben gevonden. Om wie het gaat is niet duidelijk. Het rode Kruis zal het lichaam aan Israël overdragen... Er liggen nog altijd stoffelijke resten van gijzelaars in de Gaza-strook. Hamas moet die overdragen als onderdeel van het bestand met Israël... maar zegt dat nog niet te kunnen omdat niet alle lichamen zijn teruggevonden. Het OM linkt de Amsterdamse gemeenteambtenaar... die vastzit vanwege corruptie aan zeker 95 geweldsincidenten. De man verkocht volgens justitie op grote schaal... adres- en persoonsgegevens aan criminelen... Op veel van die adressen waren kort daarna explosies en aanslagen. Volgens het OM wist de ambtenaar dat de gegevens gebruikt werden... voor het plegen van aanslagen. Het weer lokaal kan er nog een bui vallen. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar een graad of 7. Morgen is het droog en zonnig bij 12 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 ZFM Kijk en luister live mee Via zfm-live.nl zfm livenl <totstuken>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 Yeah. Uit Zandvoort ZFM